Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een mega politieactie in Australië. In de afgelopen week zijn er honderden mensen gearresteerd die worden verdacht van huiselijk geweld. Je hoort de chef van de politie. The results last week were outstanding. Met over 640 people arrested and 164 of our most wanted domestic violence offenders arrested. Again, whilst the numbers are impressive, it sent a very clear message to offenders. The New South Wales police will not tolerate domestic violence. Vorig jaar kwamen er in Australië 17 mensen om het leven door huiselijk geweld. De Australische politie zet daarom nu alles op alles om te voorkomen dat het zover komt. Bij een grote woningbrand in Arnhem is één bewoner gewond geraakt. Hoe ernstig hij of zij eraan toe is, dat weten we niet. Wel had de bewoner rook ingeademd. Een hele straat werd vannacht ontruimd. De brand is nog niet onder controle. De ambulance dienst van de Amerikaanse stad Memphis heeft drie mensen ontslagen... die afgingen op de melding van Tyre Nichols. Die zwarte man werd tijdens zijn aanhouding zo erg mishandeld door de politie... dat hij het niet overleefde. De ambulance mensen zouden hem niet goed hebben geholpen. Vijf agenten werden eerder ook al ontslagen. Zij worden beschuldigd van moord. Hoge werkdruk en vaker stress als je aan het werk bent. Op een kantoor in Amstelveen hebben ze iets bedacht om daar wat aan te doen... Medewerkers daar mogen tegenwoordig hun hond meenemen naar werk. Er We lopen er nu een stuk of twintig rond, is te horen bij Hart van Nederland. Ja, kom maar. Oh, lekkere jongen. Het is ook gewoon heel erg leuk dat je iedereen heel enthousiast is en even haar komt aaien, aandacht heeft. Ik vind het echt super leuk. Het helpt ook even ontspannen na een stressvolle meeting, even knuffelen. Het gaat het iedereen aan? Ja, het zorgt dus voor wat ontspanning en positiviteit tijdens je werk. De honden worden wel van tevoren gecheckt of ze niet te druk zijn. Het weer nog grijs en af en toe wat lichte regen. Ook vanmiddag een enkel buitje. Maar vooral in het noorden zijn er ook opklaringen met zon. Het wordt maximaal 7 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Tussen Breukelen en Abkoude. 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Want door een ongeluk bij Abkoude is de linkerrijstrook daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu in Zandvoortse Zaken. Welkom bij ZFM. De kant nog wal show. ZFM. Het geluid van Zandvoort. When you were young and your heart was an open, book. you used to say. Live and let die Uh -huh. Nou, dit is wel een fijn uh, uh, stukje. Ja, ja, ja, ja. Best fijn merk. Het was uh, trouwens de eerste keer dat Roger Moore uh, de personage James Bond uh, speelde in deze film. Live ja? and Let Die. Nee, dat... Ja, dat ja, ja, ja. Ah. Was, uh, was in deze film. Ja, ja. Dus uh, goed, uh, dat is even mijn feitenkennis over dit uh, nummer van Paul. Sir Paul, tegenwoordig. Zo moeten we hem uh, noemen. Ja. En uh, niet zeuren, want hij, uh, het, het is gewoon zo. Uh, Frank, jij uh, had uh, voor het nieuws ja. nog iets over een uh, over automobiel. Uh, wat, uh, wat is jou overkomen? Want, nou ja, is uh, want, mij, mij niet overkomen. Ja, jou niet, maar Weet je, uh, je had iets merkwaardigs meegemaakt. Ja. Nou, ik rijdde uh, op de Gerkenstraat richting Zandvoort uit. En op een gegeven moment heb je een rechts als laatste punt de benzinepomp. Dat in de bocht. Duinzicht. Duinzicht, ja. En daar zag ik uh, zo'n platte kar staan, zo'n uh, Ferrari, zo'n voetballersauto. Voetballers. <laughs> uh... Nee, het is geen voetballersauto. Oh, ja, ja. Nee. nee? Nee. Nee, dat zijn Audi's. Audi's, voetballersauto's. En ja, rij... die hebben allemaal zo'n tuinhuis. Die rij... <laughs> maar die rijden toch ook al met die platte kar, nee, joh. Nee, die rij... nee, Nee. rijden, Die rijden nee, rij echt in tuinhuisjes. <laughs> oh, oké. Okay. Ja. ja goed. Maar in elk geval <laughs> deze venten, die hebben een Ferrari. Maar feitelijk had hij moeten wachten tot. Uh omdat ik er aankwam. Ja, maar dat, dat deed hij niet. Dat deed hij niet. En ik hield er eigenlijk al rekening mee. Dus hij schoot echt zo voor me de weg op. En, uh, maar op een gegeven moment. Uh, had ik het twee millimeter van zijn, van zijn achterwerk af. Op een gegeven moment. Hij had haast, denk ik, die vent. Hij haalde overal in waar je ook niet in kon halen. Dat was heel ongeduldig. Maar ja, weet je, je haalt één auto in. en tien meter laat zit je toch weer achter de volgende vast. Want het is de Zandvoetse Je kan er eigenlijk nergens inhalen. Nergens in. Nee. Dus hij bleef maar uh, en het laatste deel van de Zandvoortselaan. Toen besloot hij uh, weer in te halen. Dus dan rij je oh, dat is dan op zich wel een vrij bre brede middenkerm... Mm -hmm. voordat je voor de, de driesprong aan komt rijden. Mm -hmm. En uh, vol gas, dikke wolken stof en pekel en zand. <lacht> ik moet zeggen, het enige wat ik wel constateer... dat hij de wagen wel volledig onder controle had. Want niet iedereen die een Ferrari heeft of een andere platte car... Die kan die auto beheersen. Maar dat deed hij echt fenomenaal, moet ik zeggen. Uh -huh. Uh -huh. Maar uh -huh. het is bij het is, het is een buurman. Ja. Maar hij wel ASO weggedraagd. Dus typische gastische. Ze... Ja, af en toe wil je als uh, gasten ja. met zo'n ding. Ja, maar doe, ja, maar doe ja. dat Ja, maar niet op de zand. er een negen op? Nee jongens, Hallo, uh -huh. hallo uh -huh. ik verdedig het allemaal <laughs> niet. Maar ik. Dat uh... ja, is wel merkwaardig om te zien. Ik zou dat en hij heeft, zo hij heeft mij wel een keer uh, gezegd van uh, je moet er zelf maar eens een keer in gaan rijden. Ja. Is er nou, dat wil ik wel. Oh, o, ja. Dus uh, dat, de uh, volgende keer kunnen we jou hier aanschouwen... dat je misschien maar even te lenen even. Nou, dat, dat, dat vind ik een beetje overdreven. Ja, maar. Ik heb één keer in die nep Ferrari... van die Honda NSX van Paul Forst ja. ja. op de tijd... Ja. 260 ja. reden op de A1. Zo. En uh, ik kwam eruit, ik zat helemaal... mijn nek zat op slot, alles was gekrampt. <lacht> als je dat niet gewend bent... ja, ik ga met 100 ja. km per uur op mijn bankstel door het land. <lacht> dus en als je ineens in zo'n uh, pakhuis zit... Dan, uh, <lacht> Hey, Japans ja, Japans pakhuis, Paul, zegt, he. Paul he. zei, wil jij even rijden? Ik zei, ja, is goed. Dus hij zegt, uh, nu al schakelen? Nee, ik maak wel uit wanneer er geschakeld wordt. Gas, gas, gas. Ik zei, Paul, dat is de A1. Straks ben je in je auto. Gas, je bent toch geen homo? Hup, gas. En, ja, en Dan nu schakelen. je nu niet meer weg, hè? Homo, nee. Nee, dat mag niet meer. Toen wel. Ja, ja, het is geen neutrale radio, hè? Het ja. is geen neutrale radio. Ja, hè. Jaar, dus niet, niet, niet, jaar geleden, hè? Ah, nee. niet, uh, niet menstruerend mens, maar wel <laughs> met leuning. <hajam> ja. ja. En uh, nou, op een gegeven moment reed ik 260. Ja, dat was echt bizar. Niet normaal. Uh, niet normaal, weet, normaal ja. Jij werd niet uh, net zoals jaren geleden Jan Lammers geflitst op de A4. Want die had het met een nou. Alpine Renault ja. ooit. Nee, dit, dit, die reed, dit, dit, die reed die, dit, dit, ook dikke 200 over de, over de A4. Ja, ongeveer maar euh, was ook een redelijke weg in die tijd ja. al. Dus, want ik euh, geloof dat ze daar ook euh, drie of vier stroken hadden in die periode. Dus. Ja. Hey, jongens, even terug over antwoord. Oh. Ja. 26 maart vindt de 14e editie van de Quieren, mm -hmm. die, die vindt dan plaats. En er zijn al 8000 deelnemers ja. uh, uh, ingeschreven. Ja. Is dat hoor? Ja. ja, dat is wel heel leuk. En uh, uh, daar wordt ook uh, um, uh, aandacht gevraagd voor Vila Joep. En is een, een stichting die uh, kinderen voor, uh, met, met neuro... Blastoon. Uh, kinderkanker. Ja, kinderkanker uh, helpen en, en uh, daarvoor uh, onderzoek uh, laten plegen. En, uh, dus ja, dat, uh, dat, uh, dat gaat de goede kant. Als we het uh, toch over het circuit hebben. Mm -hmm. Ik uh, moest uh, zaterdagmiddag uh, voor het eerste verslag doen... van de voetbalwedstrijd van de plaatselijke SV. Ik uh, kom vijf minuten, uh, twee, uh, ja, ben ik daar bezig... En ik weet bijna één, alles over de SV Zandvoort En twee, ook uh, hoor ik een verhaal over een 1,8 miljoen subsidie... die de Dutch Grand Prix zou hebben gekregen van het Rijk. Ja, dat klopt niet helemaal. Nee, 1, want uh, er werd op een gegeven moment gezegd... maar dat is altijd weer gevaarlijk als je dat op de radio zegt. Ja, we, we, we zijn subsidieloos, we kunnen we ons uh, eigen broek ophalen. Ja. Maar uh, wel die 1,8 miljoen toucheren. Maar nou begrijp ik uit het hele verhaal dat dat een overheidssteun is ten tijden van corona in 2020. Want daar is die 1,8 miljoen... Dus ik moet het iets nuanceren met het hele verhaal. 1,8 miljoen is uitgekeerd het, tijdens, ja, begrijp, de, het, tijdens het, het, de coronaperiode. Dat klopt. Maar het is het hele gezeik over dat circuit hmm. uh, is... Uh, of dat gezeik, ze hebben natuurlijk een dispuut. Samen, de gemeente. Ja, ja, en, uh, maar de gemeente wil niet verkopen. Nee. Da daar, nee, nee. Daar, daar ligt een klein beetje de, pijn, de basis he. van de pijn. Het circuitterrein. Ja, en uh, het circuit wil het graag kopen. Maar preist vastgoed of het circuit? Pre nou ja, het circuit prins vastgoed... Uh, ja. allemaal hetzelfde. Het, het ja. klinkt klink ni vast niet goed, hoor. Uh, maar het moment... ja het circuit zegt... ja, dat verkopen wij niet. Wij, wij willen dat zelf in de hand houden. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Als zon voor circuit. Want half Nederland is al verkocht. Ja. Dus laten we dat nou eens... Uh, een klein beetje uh, in de gaten houden. En, uh, ja... Ja, want als de, dus als de gemeente het terrein zou kopen, dan uh, is het klaar natuurlijk. Ja, dan is het klaar. Ja. En, en, uh, en Pris beheert, is beheertrix vandaag 85 jaar Ja, geworden. 85, jaar Leuk. Hè? En de haar zit nog steeds Ja, goed. maar dat komt. Ze heeft nieuwe haarlak gekregen. Ah. Een hele pallet. Uh, <laughs> Stilbepan. <laughs> dat is HD uit Stilbepan. Heavy Duty haarlak. Ja. Hier kan ze ook mee zwemmen. En dan ah. blijft het toch uh, gewoon. Blijft in, uh, haar blijft uh, in model. In model ja. zijn. Sterker nog, ze, ze als enige. Als voormalig staatshoofd hoeft ze geen helm op de bromfiets. Want ook die koep is volledig beschermd de hoofd hoofdvolledig. Het uh, uh, is monument, monumentaal eigenlijk al. Ja, ja. Ze, ja uh -huh. monumentale koep. En nog heel even op de circuit lopen, terug te komen. Ja. Ja. Tino deed vroeger in zijn eentje mee aan de buikloop. <lacht> die ging dus eerst... Uh, hij kan zich niet verdedigen, hè Frank. Kunnen nee, dat nee maar hij het verhaal zelf je verteld. Oh, ja? Dat is historisch. Ja. Dat hij eerst even een haninkje of twee had bij Arie... Ja. En daarna uh, spoedde hij zich naar Danver voor een uh, friet. Ja. En als laatste onderdeel van de buikloop was dat of een na laatste onderdeel was dat de Giraudi. Ja. En dan van Giraudi en dat is het allerlaatste deel van de buikloop volgas naar toen nog de Noorderstraat. Ja. om vervolgens daar uh, plaats te nemen op de Sphinx en uh, hup, kabaf te lossen. Dus uh, dat was Tino's buikloop. Dat was eigenlijk uh, de, de circuitloop aan van de letters. Ja, nou dat is wel uh, bijzonder. Ja. Als je nee. dat. Uh, als je dat zo. Uh, dat vind ik kan wel, doen. Uh, wel heel bijzonder. Maar ja, Zandvoortse uh, uh, buiklopen, route. Uh, ik weet Ja, <laughs> daar hebben wij te weinig openbare toiletten voor. Ja, ja, dus ja, dat denk, denk ik sowieso ook. niet worden. Ja. Nou, uh, toiletten moet je ervoor betalen. Bij de eerste sport. <laughs> bij de eerste schuim tegenover, uh, schuin tegenover uh, hotel. Uh, um, hoe heet het? Bij de, bij de tweede. Uh, bij de eerste. Oh, Hotel Overgang. Faber, ja. Overgang, ja, ja, ja. Faber, Verlengde waar... houtenstraat, ja, ja. Daar staat een urinarium. Ja. Ja. Daar kan je toch ook wel ja. een... Uh... Kan je ook een uh, boebelwakker leggen? Een ja. ja. ja. <laughs> ja. Maar, nou, als je uh, een bouwvlint meeneemt van huis, zou dat kunnen? Natuurlijk. Ja, het zou kunnen, maar ik weet niet of het een succes is... met al die mensen nee, die er op een Wat bent u aan het doen? Ja, ik uh, probeer hier ook even wat uh, bemesting uh, neer te zetten. Dus zoiets. Toch? Ja. Hé hey jongens, weet je, ja. weten jullie dat Zandvoort in de top drie van de meest gasvrije gemeenten staat? Ja, dat ja, heb klassiek, ik gelezen. Ja, dat ja heb ik mooi hè? Ja, ja. Zijn wel, wij uh, ja. echt uh, gasvrij? Ja. Nou mensen, kom maar gewoon binnen. Want, uh, nee, maar ja. dat, is, uh, ja, dat is toch top? Ja, zeker. Dus vind ik echt, uh, kijk, uh, en en uh, helemaal onderaan Bengelt, Westkapelle in Zeeland. Okay. Is het nou, daar erg? Hè? Is het daar erg? Ja, dat zal wel. Want Dan word je er bijna uitgeschopt, denk ik. <laughs> En wij uur, staan op de derde plaats. Eén uh, staat uh, Seroskerken in Zeeland. En op twee uh, de, Koks, uh, de Koksdorp. Dat is de in uh, Texel. Dus Koks, dat is ook op Texel. Ja, dat is, is, ja, ja, is een Koksdorp. Testen maar ik dorp dacht Holland. al met ja, die vuurtoren die daar bovenop Rustig, rustig, Jaap, ja. rustig, ja, rustig. ik heb bijna hard aan de aandoening hier. Ik, ik, ik, ik snap ik ook wel een beetje de naam van de Koksdorp. Want er staat een vuurtoren in dat dorp. Dus ik begrijp hem wel. Ga door, ga door. Sommers heet het ook de Kotsdorp. <laughs> Goed. Mezelf, Mag ik ja? Ja, tuurlijk. Ga je gang. En uh, gemeentes met de meest gewaardeerde Accommodatie. Accommodatie, Jeff. Als jij nou gewoon je eigen microfoon eens uitzet, ja. Misschien helpt dat. Kan ik wel doen hoor. Amsterdam, meest gewaardeerde accommodaties in Nederland. En Zandvoort op de tweede plaats, jongens. Accommodatie. Leuk, hè? Ja. Nou, ik Staat Zandvoort ook niet nummer 1 met het aantal BMB's of niet? Nee, nee dat, weet ik niet. Ja, dat weet ik ook niet. Maar uh, gastvrij, dat, ik heb het uh, bericht gelezen. Maar dat vind ik wel uh, positief ja. nieuws dat wij zo uh, goed. Uh... Ik zit even naar een uh, foto van uh, Gers een beeldscherm te kijken. Van ja. Zandvoort vanuit de lucht, vanuit de zuid. Met een drone. Gefilmd met een drone, mm. gefotografeerd. Ja. En dan zie je dus die beschuitbus... helemaal aan het einde van de zijboulevard... waar ja. toen ter tijd ook hevig tegen geprotesteerd werd. Ja, ja, ja. Helaas in Veen. Maar voor, ja. voor, voor, het, uh. Uh, vroeger stond daar natuurlijk het paviljoen van Fransen. Ja. Dat was ook, uh, van, ook van mijn opa. Ja, opa ontworpen. Ja. ja, Prachtig. Echt altijd zonde, zo zonde dat dat is uh, gesloopt. Ja. Want het, uh, de, iconisch gebouw. Ja, want dan staltige pand. Maar goed, zo wijkt dat alle. Daar zat toch uh, wel uh, een deel van uh, het Amsterdamse entertainment uh, vak... ...zat daar vaak bij paviljoen Zuid. Oh, dat zou ja. Mensen uit de uh, Amsterdamse entertainmentbusiness zaten daar heel vaak uh, te zitten. En dat op strand uh, zaten ze bij uh, toenmalige Atje Keur, tentje, ja, 2, ja. tentje 2A... Dat ja. zat Donald Jones in, uh, ja, in, toen hij nog met uh, Adele Bloemendaal was. Ja. En allemaal artiesten zaten daar zo uh, op het ja. strand altijd. Het weet ik kan me nog herinneren, Mick Boskamp kan zich dat ook heel Mick Boskamp doen, zeker, ja. Van zijn, uh, zijn uh, surrogaten, Bonusvader was dat uh, toen. Cadeauvader zou ik zeggen. Cadeauvader ja. zou ik zeggen, ja. ja. Dus uh, ja, het was wel een hele leuke tijd. Toen ja. woonde ik aan de Zuidboulevard. Ja. Dus het was altijd uh, sowieso prettig wonen. Ja, en bovendien uh, die Adje Keur. Uh, die, uh, Begaf zich op een gegeven moment ook een beetje ook in dat uh, gedeelte van organiseren van allerlei clubavonden ja, uh, ja. en dat soort uh, zaken. Ja. En zijn uh, broer Johan die, uh, ging zeg maar, te, het alternatieve pad op. Johan Keur? Johan Keur, ja. ja. ja. <laughs> alternatieve <laughs> pad op. Daarover later meer. Daarover later meer. Ja. Nou, zullen we dan toch maar even een stukje muziek, muziek ja. laten horen? Want het is alweer 17 over 11. Ger hoor ik niet. Ger is nee, ik een, denk uh, hou eens mijn mond, want jij bent aan het lullen. Nee, nee, nee, ik, uh, nu even <laughs> niks. Want, uh, Godzolle uh, mensen. Uh, Kun je me ik ja, ook ja, ja, ja, ja, ja, ja, uitzetten. Wat moet onze luisteraar daar niet van denken? Ja, je moet er keihard in Ik zijn, zeg, die ene. <laughs> die ene. <laughs> <laughs> even kijken. Dit is misschien wel een leuk mopje. One, two, three. Tel je even mee? Nu is het de tijd voor wat nieuws uit het vlakke Vlaanderenland. De Vlaamse presentatrice Marine van den Bergen heeft afgelopen weekend voor een flink wat geschrokken gezichtje gezorgd tijdens een show van de kinderomroep Ketnet. Jo, tijdens een act om een winnaar te onthullen richtte ze per ongeluk een vlammenwerper op zichzelf. Ze kwam met de schrik vrij. Alleen wat haren die op mijn schouders in lagen, die zijn verbrand. Nou, het ziet er niet best uit, maar goed. Hierover laat hem hier. Ja, dat ah, België is wat, hè? Ja. Nou, ik heb ook nog wel een, uh, een bericht over uh, een jachttripje. wat niet zo fijn is afgelopen. Dat oh, gebeurde in uh, Amerika. Voor de beer of voor de jager? Uh, nou, dat, dat, dat, daar kom ik zo op. Uh, een jachttripje van een 30-jarige man is niet goed afgelopen. Tijdens de rit is de man namelijk neergeschoten. Niet door zijn medejaar, Nee. Door de beer. Nee. Door een hond. Oh yeah. ja. Uh, want die zat achter in de auto. En wat gebeurde er? Uh, Joseph Smit was uh, samen met een andere man aan het jagen. En op weg naar uh, de nieuwe locatie hadden de mannen een jachtgeweer geladen. En wel op de achterbank gelegd. En de Duitse herder, die het tweetal vergezelde, kwam met zijn poot op de trekker terecht. En dan raak je het al: de man heeft het. Uh, die Joseph Smit heeft het helaas niet kunnen navertellen, Want uh, het uh, is een beetje een dooddoener. Dat is wel een hele mooie woordgrap uh, aan het eind van het bericht. Die sheriff geeft daarom direct een waarschuwing. Je moet nooit een wapen geladen in de auto laten liggen. Helemaal niet uh, zo in het zicht. Maak het wapen altijd onklaar. Of zorg op zijn minst dat de veiligheidspal erop zit. Yeah. Maar dan vraag ik me ook af, had die hond uh, dat ook kunnen weten? Ik denk het niet natuurlijk. Nou, ik ben een tijdje hond geweest, maar ik had wel verstand van wapens. Toch? Ja. <laughs> Toch. Ja. Jij was er goed in, hè? Ja, ja, ja, ja ik kan ze, me nog Herders. Ja. Jij was... Ja. Uh, Duitse herder geweest, <laughs> of niet? Nee, geen Duitse herder. Nee, en... Uh... Een genderneutrale hond. Gemberneutraal, ja, gemberneutraal. gemberneutraal. gemberneutraal. Maar Over dieren gesproken. Er was dus een, uh, heeft iemand een gigantische reuzenpad aangetroffen in Australië? Oh! Ja? parkwachters van een Nationaal Park in het oosten van Australië hebben een gigantische reuzenpad aangetroffen. Het dier was meer dan 25 centimeter lang en woog 2,7 kilo. Maar aangezien de reuzenpad een invasieve soort is in Australië. Hebben ze hem om die reden uh, geëuthanaseerd? Krijg jij nog wel uh, kaartjes? Onze kaarten? Aanzichtkaarten. Nee, ik, ik krijg bijna nooit nee, nee, ja, nee, aanzichtkaarten. Ja. Nee. In, in, in Nieuw Venop is het na 42 jaar is er een, een, een oude kaart bezorgd. Oh ja? ja. Na 42 jaar. Zo. 42. Nee, het heeft 42 jaar geduurd... maar een, een, een, een, een alzichtkaart... die in 1980 werd gepost... Wat goed. Uh, op de camping... in het Brabantse Hoeven... bezorgd moeten worden bij Ludwina Verhoeven... in Nieuw-Vennep. Ze is nu 64. Oh, shit. Ja, het is toch wat. He? Dat vind ja, ja, ik wel een dat beetje dat te lang. Wel, wel, ja, dat is best een tijd onderweg. Vind hè? jij te lang? Ik vind het ook al lang. Ja, ik vind eigenlijk al te ja. lang. Ja. Ja. Ja. Toch uh, valt mijn oog weer, weer op, een, uh, op een stukje dierennieuws. Houd ja, kort. Uh, ja, dit keer uh, gaat het over een beer. Want uh, in een natuurpark in het Amerikaanse Colorado... heeft een fotogenieke beer de schijnwerpers opgezocht... voor een camera die gebruikt wordt voor natuurobservatie. Van de 580 gemaakte foto's die uh, de nacht uh, waren gemaakt stond er ruim 400 een selfie van de beer op. Dus dat was wel leuk. Ja. <laughs> de, de, dat je, je de, dan ja. de volgende morgen kijkt. Wat is er gebeurd? Dan zie je 400 keer een beer ja, dat op wijk komen. <laughs> <laughs> toch wel hilarisch uh, in dat afzicht. ja, Ik uh, meteen een, uh, ja, je kan er meteen uh, je, je hele huis mee behangen, denk ik. Uh, toch, op deze manier. Met al die foto's. Ja. Met al die foto's wel, oh, ja. ja. Ja, zijn er nog uh, leuke berichten uh, nog, uh, te melden? Over 42 jaar later die een.. Uh... Nou ja, het is natuurlijk 1 uh, uh, februari is de, de, de dag dat de watersnoodramp in 1952 plaatsvond. 53, 53 waar mijn uh, ouders deelgenoot van zijn geweest. Mm -hmm. En mijn broer en mijn zus. Ja. En, uh, en die hebben het allemaal uh, kunnen redden. Maar heel veel mensen niet. Dus best een uh, er is, het is, een is pittere, nu. Pittere er is een watersnoodjournaal mm -hmm. uh, op, uh, op het NPO. NPO 1, geloof ik. Ik zag in de klink ook uh, de Zandvoortse. Ja. dat uh, ja, zag het, ik een, uh, een relaas ja, van de watersnood. Ja, ja. Ja, ook pittig huishouden. Ja, ja, ja. Wat heet? De hele kust was weg uh, ja, ja. ja. En toen was dat was nog voor uh, dat ze de klimaatopwarming. Uh, ja, maar ja, als een goed stevig noordwestertje waait... dan moet het allemaal door dat gat tussen Engeland ja. en Frankrijk heen. En als dat opgestuurd maar wordt, ja, dan, dan word je daar niet vrolijk van. Hè? Nee, nou, een noordwesterstorm is nog wel heftig. Maar dit in 1953 was een zuidwestenstorm. Mm. Mm. Noten bij de W. Ja, en uh, het het, uh, Was het, het ook nog springtij, ja. ja. En ik zag ze allemaal springen die tijd. Nou, ik heb uh, thuis nog een foto's zelf gemaakt... van dat het water ook tot aan de rotonde stond. Het ja? Dus ja? is er wel meer gebeurd. And, uh... uh... Ja, dat was ook uh, eind 70er jaren volgens mij. Een pittig weertje ook. Ja, dat, uh, dat kan kloppen. In 79 uh, in het voorjaar ja. was, was er ook een enorme storm aan, uh, aan de gang. Want dat, uh, dat gaat, dus. Ik woonde in ieder geval aan het De En Achteruit uh, het raam kijkend uh, vanuit de keuken zag ik uh, één grote oranje regen... van al die huizen, die lintbebouwing waaruit de Engelbert, uh, burgemeester Engelbertstraat bestaat. Ja. Al die dakpannen gingen er achter elkaar gingen die eraf ja. Ja, moment, ik was toevallig thuis die dag. Op een gegeven moment uh, zie ik nog uh, een man met een, een dwarlend hondje en een touwtje. En ik denk, wie gaat naast de hond legen met dit weer? Maar op een gegeven moment denk ik dat die persoon het ook onderschat had. <lacht> ja. Ik denk, nou, ik ga toch maar even naar buiten om te kijken, want het gaat vast niet goed. En toen uh, zag ik uh, om de hoek... <lacht> Ik kon net om de hoek komen, zag ik die man al kruipend met het hondje wapperend aan de lijst. <laughs> <laughs> ik wou oh, het zelf ook wel in de gaten dat het geen ideaal moment is om je hond te legen. God is het koud hier. Dus, uh, ja? Ik heb toch ja. de kachel aangezet. Nou, hè? ik denk uh, het is zeker niet hoog. Oh, nou, nou ja, goed. Het maakt niet uit, um, Dus uh, dit, dat is van alle, van alle van tijden. Van alle tijden die storm. En, ja. en ik vind het wel een uh, stukje... Knap ons. Uh, water, ja, wat heet dat? Die, die, die, die, die hele duiken, delta die ja. deltawerken zijn ja. natuurlijk. Uh, ja. Ben je in Zeeland ja. ook uh, meerdere malen over die deltawerken geweest? Ik nog sterk. Ik heb erin gelopen toen ah. er nog geen water in zat. Oh? Met mijn de vader? Kest, de Kessons. En uh, mijn vader heeft natuurlijk. Uh, ja, die hebben dat uh, meegemaakt. En. en uh, dus die heeft altijd wel uh, heel. Uh, uh, heel geïnteresseerd in het hele. in het hele verhaal uh, gezeten. Ja. Dus ja, wat dat betreft uh, was die. Uh, was, die uh, was die wel. Uh, zijn tijd? Zijn, nou ja, niet vooruit. Maar nou. gewoon, uh, ja, hij heeft er wel heel erg uh, bij, bij betrokken geweest. Ja. Weet je wel? Hij heeft kinderen moeten identificeren. Ach, dat is... Ja, dat heeft wel een uh, redelijk uh, impact gehad bij hem hoor. Ja, dat geloof ik graag. Um, dus ja, uh, uh, laten we hopen dat het niet meer gebeurt. Nee. Ja, dat zou toch nu wel een andere aanblik bieden, denk ik. Met die permanente strandbedrijven. Die staan weliswaar op palen maar ik weet toen nog ook met die storm... dat uh, om Ries, het gebouw Ries, de Noordboulevard heen... Mm. zit ook een hele ijzeren, halfronde damwand geslaagd. Meen je dat? En die lag ook helemaal bloot toen mm. met die storm. Oh, ja. Ja. Ik denk, ja, Ries, is Ries zie, dat is echt ja. onvoorstelbaar hoe dat eruit ziet. Ja, dat ziet ja, zonde. Ja, zonde. Ja, dan heel en dan erg. hebben ze hier een uh, gelul over een welstandscommissie... en een schoonheidscommissie die ja, ja maar reed. Ja. Die het over het theater de kroeg heeft. En dat er weer een rapport omdat dat vleermuizen schijnen rond te fladderen. Dus, uh... ja, en dat vind ik wel terecht. Ja. O, ja? Ja. Moet dat... ja, Vleermuizen moet je heel vriendelijk tegen zijn. Het zijn leuke beestjes. Ja. <laughs> zijn hele leuke ja, ja, het zijn uh, geen beesten van Johan vollebroek. Want die is meer van de groene streeprugpad, denk ik. Johan volle broek. Wat zit er trouwens in die broek? Vol. Hij is gewoon vol. Hij is <laughs> gewoon vol, vol. vol gekker. <laughs> <laughs> nou, het is, uh, nou ik, ik denk dat het tijd is voor een, een K-nummer, uh, lijkt mij. Of, ja. Uh, ja. Uh, zullen we dat dan maar doen? Ja, heb ik Oké. En nu is het tijd voor Jaap's Kunnen. Nothing to lose. Not looking for. We just want. Jordan, zij had ooit uh, een uh, grote hit, uh, A Night Like This en Back It Up, en toen heette ze Caro Emerald, en nu is dit uh, haar ding, Caroline van der Leeuwen is weer terug, maar dan wel met een andere gedaante, namelijk onder de naam The Jordan, en ze heeft uh, dit uh, uitgebracht dan op een EP. En Temptation is het titelnummer van, uh, van die EP. En die heb je net uh, gehoord. Dus uh, ze is weer helemaal terug. Maar dan wel met een heel ander soort uh, muziekstijl. Wat we uh, vroeger kenden van uh, ja, uh, een beetje jaren 50 en 60-achtige nummers. En in 2010 ging ze zelfs ook nog met de popprijs uh, ervan door. Maar uh, ze heeft het afgelopen bij de Eurkzorning slag ...heeft ze met deze act opgetreden. Uh, en dat uh, leverde toch bepaald uh, ook, uh, ook nog de nodige positieve reacties op. Dus dit is uh, Caro Emmerond's nieuwe stijl. Nou. Dan weet je dat ook. Dat is, uh, Zo. Dat is, uh, nou, zeg maar, onder de indruk, Jaap. Ja. ja, ik ben helemaal stil. Ja, het is één uh, nee. en dezelfde persoon, dat alleen is, uh, heel... gebroken met de muzikale richting. Het uh, is een... geen onaardig nummer. Nee. Nee, het is geen onaardig nummer. Nee. Zeker nee. niet. Maar of je daar inderdaad uh, hits mee gaat scoren... zoals we dat in het verleden hebben gekend, denk ik. Ja, dan is het uh, vaak twee. Ja, maar uh, niet... dit is het uh, meer in het alternatieve circuit. En uh, ja, als je daar uh, optredens uit uh, kan halen... dan denk ik ook uh, dat je daar misschien heel slim aan doet. Maar goed, wie ben ik? Ik ben ook wie maar ben een je, Wat zeg je? Wie ben je eigenlijk? Wie? <laughs> oh, ik ben gewoon maar een, uh, ja. een, een boerenlul... die hier af en toe nee, een nee, radioprogramma doet. Ik het niet zeggen, Jaap. Is dat zo? Ja, en jongens, zitten jullie daar ja. nou allemaal je kachel lager? Ja, ja? Ik, ja. Heb hem, ik heb hem de hele tijd al op 17,5 staan. Ja. En heel af en toe nog weet even op 18. Weet je wat het gevolg gaat worden? Wat dan? Schimmel. Oh. Dus overal schimmel. Overal ja, schimmel. Ja, je moet ja. hem niet te laag zetten natuurlijk. Je moet hem niet te laag nee. zetten. 15 nee. nee. uh, oh, graden is geloof ik wel het, het omslag. Het kritieke punt. Het kritieke, punt. Uh, punt. Ja. Ja. Ja, het kritieke ja. punt. Nou, ik, uh, ik laat hem lekker op uh, 17,5 staan hoor. Dus uh, bij mij is het uh, niet echt koud te noemen. Nou... Dus 17,5 vergaan? Ja. nou niet dat ik denk: ja. van uh, hier ga ik gemiddeld Kom op, ik bedoel, ik heb jarenlang uh, is, is, is de kachel bij mij uh, tussen de 20 en de 25 graden geweest. Nou, dat merk je op een gegeven moment, want dan is het gewoon te hete in huis. Ik, weet, ik had altijd dus een beetje koppijn op een gegeven moment. Ja, daar, daar, daar werd ik niet vrolijk ja, van. 25 graden is wel erg ambitieus, Jaap, ja. Maar dat nou, was toen op het moment ja. dat ik nog met iemand het pand moest delen. Dus, oh, oké. Okay. Uh, maar goed. Uh, Scheldt dat ook uh, aanmerkelijk uh, in de kosten, ger? Of uh, is dit alleen maar meer over de schimmel? Nou ja, dan uh, mo mo mo moet je de schimmel weer weg uh, gaan halen. Ja. Nou, dat is voor sowieso uh, niet goed als het thermostaat te laag staat thuis. Nee, nee dat moet je niet hebben. Uh, 18 graden vind ik eigenlijk wel de limit. Hm. Ja, vind ik ook. Ja. Ja, maar nou, ja, koeler dan of kouder dan 18 graden zou ik het niet laten worden thuis. Ik ben sowieso een beetje een... Uh... Nee, nee, bij mij staat hij op 17,5. Uh, prima. Ja, ja, okay. het, is, ja. Uh, het is uit te houden, dus... Hey, en de, het? de passagepanden zijn... Uh... Ja, er staat er nog eentje over. Er staat er <laughs> nog eentje over. Ja, ja dat is net door. het dorp van Asterix en Nobelix. Die blijft uh, moedig weerstand bieden... Ja. totdat uh, op een gegeven moment de sloopkogel uh, ja. er doorheen gaat. Ja, ja het Battersplein, uh, dan uh, gaan ze nu ook aan beginnen. Ja, maar dat, uh, dat ziet er ook niet meer uit. Met al die digger timmerde ramen. Nee, dat is ze echt beter zo snel mogelijk weghalen. 1954 gebouwd, jongens. Ja, 1954. Dit, is, dit ja. is het bouwjaar van jullie twee, uh, zomaar. Uh. De, de andere ja. gebouwen ja. aan zee zijn 1950. Ja, dat klopt. Nee, want er zijn nog met Marshall hulp gemaakt. Deze? Koste, uh, ja. Ja, die aan zee, in ieder geval, weet ik niet het gebouw nu gesloopt gaat worden. Maar die aan zee, die kostte toen de tijd, uh, was een corporatie. Hmm. Dat was 18.000 gulden per appartement. Oh ja. En Marshall ook, uh, uh, Ja, daar, daar verwonderde de Zandvoort zich over. Want uh, dat zou toch niemand kopen voor een appartement. Uh, als je dan bedenkt dat mijn vader in de verspijkstraat een huis verkocht met boven en beneden. voor uh, elf, half vrijstaand voor 11.000 gulden. Hmm was een appartement van uh, 18.000 gulden was natuurlijk inderdaad fors. Maar daarbij in oogschouw genomen dat je wel op een A-locatie zat en zit. Aan zee, direct. Hmm. Alhoewel tegenwoordig zomers je dat moet afvragen. Met al die scootermakaken voor de deur en die meurende viskarren. <laughs> Maar goed, dit terzijde. Het, het, het, het uitzicht blijft altijd uh, fantastisch. Ik ja. heb daar ook uh, heel prettig gewoond. Maar uh, ja, mijn vrouw was altijd uh, bang daar als het te hard stormde. Dan kwam het uit de eerste hand, zeg maar zo vanuit het zee. Ja. Maar goed, dan had je nog openstaande ruimtjes naar buiten en naar binnen. En dat waren de eerste drie appartementen met Marshall Hulp, hulp van de Verenigde Staten hmm. aan Europa voor de wederopbouw, hmm. eh, gebouwd. Dus, eh, ja, ze en, zijn, uh, zijn ook met Fila uh, Maris. Gaan ze in uh, september 2023 gaan ze beginnen met, het, uh, met de sloopwerkzaamheden? Waar stond uh, dat ook weer, Fila Maris? Fila Maris is uh, zeg maar Naar bij de, de Watertoren. Ook oh, daar? Naar ja, de Marisstraat. Ja, ja, nou ja. weet ik het weer. Ja. Voor de bouw van de appartementen in de Watertoren is een vergunning ingediend bij de gemeente. En uh, daar komen 25 nieuwe woningen. En de bouw voor dit gedeelte van het project zal er waarschijnlijk in uh, begin 2024 starten. En dat duurt ongeveer 20 ja. maanden. 20 okay. maanden hè. Dat is bijna twee jaar. Ja, ja. Die mensen dus, uh, die vroeger uitzicht hadden in die witte flatjes op de hoek, hoge weg. Uh, ja, die hebben geen uitzicht die meer. Die zullen wel balen als wilden zeg. Dat denk ik ook. Die vroeger over het parkeerterrein heen. Ja. ja. Die kijken nu... Um, bij uh, de buurman wat hij op zijn ja. bord heeft liggen. Ja, zoiets. Ja, het is wel goed volgeprakt. Maar goed, het is... Ja, een, maar ja, uh, ben je het ga... is architectonisch, is het nog niet zo slecht, vind ik. Nee, zeker niet. Eh, zeker zeggen, niet. Dus. Nou ja, ik kijk natuurlijk ook bij iemand in zijn slaapkamer. Ja, maar daar heb jij voor gekozen, ja, zeg precies. maar, in de wetenschap, dat het ja. zo is. Ga ja, jij daar wonen, Ger, of niet? Zou ik daar gaan wonen? Nee, jij blijft gewoon toch op de Straat zitten. Dat lijkt me wel, ja. Ja, ik hoef daar niet meer weg. Maar nee, ik zit daar uh, bijzonder ja, een prettig. Prachtig appartement. Ja. Bijna elke dag kun je een défilé afnemen. Dat kan. Maar ja. ik doe het niet hoor. <laughs> en uh, je kan er natuurlijk wel sport van maken. Die auto's die uh, veel te hard door de hals staat rijden. Om de kokend vet naar binnen te gooien. Van <laughs> Ik dacht een <aan> eieren. <laughs> maar die zijn ook niet goedkoper. <laughs> die moet je bij je, je overbuurman halen volgens ja. mij, toch? Ja, die, ja, heeft, echt die, lekkste, die heeft toch goede he? eieren. Ja, gro ja, ja, ja, de de de de grootste eieren van Zandvoort. Meen je dat? Ja. Ja. Slagerij Joey. Ja. Voor een heerlijk eitje. Ja. Nou, laten we dan maar een eitje tikken dan. Ja, Lijkt me wel een goed idee. We hebben nog kwartier mensen. Ah, Hier is...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 een uh, leuk liedje, gek. Ja, dat is uh, niet uh, gehingen, Mamas, or... en Mamas en de papas horen ja. ja. Mamas en de papas. Dream Mama's a little papa's. dream of me. Mamas en de papas. En dat nummer is wel uh, heel vaak gecoverd ook... door uh, grote Amerikaanse sterren als een Dean Martin en Frank Sinatra. ja maar die het ook... Uh, ja, ook, het is uh, wel een heel uh, bekend uh, liedje. Ja. Ja, Dean Martin en Frank Sinatra, dat is toch wel... Ja, ja, mooi, ja. Dat tenminste, net als de Beatles en de Stones... Staat ja, dat zijn groen, de groeners. De groeners, ja. ja, ja. De iconen, Overigens, ja. jullie bent over groeners. Uh, ik heb uh, donderdagavond... zat ik dus in het patronaat... vanwege dat uh, radioprogramma wat we dan doen. Uh, en dat was de Rob Ak, daar woord Er zat ook een jongen... die, uh, die had een, uh, ja, een hele vervelende geschiedenis. Maar goed, die deed ook zo'n nummer. En er zat toch een behoorlijk... groenerachtig element uh, zat erin. In een van zijn laatste nummers uh, die die speelde. En ik denk, nou... Dat, uh, en uh, ja, het was uh, van alles wat. dus zat ook nog wel een beetje stevig uh, werk in. Maar uh, vooral dat laatste nummer, dat viel mij eigenlijk erg op. Kroeners, uh, ik denk, dat, uh, dat, dat hoor je niet vaak meer... Uh, bij de moderne uh, nee, muzikanten sorry. en jonge muzikanten die dat, uh, die dat doen. Ja, hoor, me, nou, Er me zijn nog wel mensen die. Uh, ja, maar uh, dit viel mij op. Ik denk, uh, dit, uh, dit is Kroener-stijl. Uh, ik vraag me wel eens ook hoeveel van de moderne muziek er overblijft. En die ook nog over 50, 60 jaar te horen komt. Nou, dat, dat, dat, uh, ik denk dat er wel wat overblijft hoor. Daar, daar niet van. Uh, want, uh, maar tegenwoordig is het allemaal ergens op gebaseerd. Uh, het is gebaseerd op een bepaald thema. Dat is wat ik uh, weet. Het is niet meer uh, zoals revolutionair wat, uh, wat de Beatles in de jaren zestig uh, teweeg brengen. Dat soort uh, muziek uh, iets, iets nieuws uitvinden. Nee, dat, uh, dat geloof ik niet. Nee, alles is al een keer gedaan. Alles dus. is al een keer gedaan. Maar uh, dat neemt niet weg dat ik nog steeds vind dat er uh, toch wel leuke dingen uh, af en toe uitkomen. Je zegt het goed, af en toe. Ja. Ja. Ja. Terwijl vroeger was er, tenminste uh, misschien idealiseer ik het ook te veel. In de zestiger en begin 70 zeventiger jaren was het toch, uh, had je zoveel mooie, grappige, leuke bandjes met heerlijke muziek. Weet hmm. je, de, de, de Hollies, de Kings, de, de Beatles, de ja, Weet je hoe dat komt? Ja. Dat komt door de uh, uh, manier van produceren. En, en commercie en, heeft dat er ook mee te maken? Nee, dat is de manier van produceren. Hmm. Vroeger uh, uh, moest je een studio in. En als je wat wilde hebben, dan uh, als je violen wilde hebben, moest je violist laten komen. Ja. En tegenwoordig wordt het allemaal uit een, uit een kastje geklopt. Ja, ja, ja. En die klanken zijn anders. En dat ja. geeft toch een ander... Jij draaide net, Jaap draaide net uh, de, de, de Live and Die van... Er uh, van, uh, ja. zit een orkest achter, ja. dat wil je helemaal niet weten. Ja, ja dat hoor je inderdaad toch. Ja. En dat hoor je. Weet je? En dat maakt, dat maakt ook de manier van componeren anders. Dus die, die, die, die, die, die, die, die gasten die liedjes maken... maken nu op een andere manier liedjes dan ze vroeger deden. Ja. Uh, to, Omdat je op, op een andere manier... Uh, uh, dat moest invullen. Nou, to, toch ga ik eventjes... Uh, even terug naar vorig jaar. Uh, vlak voor kerst toen hadden we hier een drietal... die noemden zich Low Een Beetje dance. Maar wat hadden ze bij hun... release al bedacht in het padronaat... Uh, er zaten ook elementen in... van, van strijkers. Dus met violen en dat soort uh, dingen. Laten we het dan maar eens even... levens echt uh, van maken. Dus die hebben gewoon... een, uh, een kamerorkestje een erachter... Uh, met vier violisten. En dat... Ik vond dat uh, uh, heel erg uh, goed in een aanvulling op uh, wat jij ja, ja, Dat gebeurt er dus ja. gebeurt natuurlijk wel hier en daar. Ja. Maar het is de, de algemene, weet je wel, de, de, de, de, de mensen die tegenwoordig, die jongeren die nummers maken, die zitten op een uh, ja. op een kamertje, ja. zitten ze te kutten. Ja. Weet je weet al, en met, met, met een appeltje en ja. Uh, ja, dat is allemaal. En vroeger kon dat niet. Weet je wel, nee, een nee. studio kostte wat kost een studio? Ik denk iets van uh, 400-500 euro per ja. uur. Hm? en dan net je, een, hoe heet het erbij een en technicus en, uh, en dan kan je het maken. Ja. Dat misschien wat jij net noemde dat Sean heet dat dance van die, van die waar al die, uh, die, die is DJ's uh, ja, mee ja, vullen nu. ja, maar ik vind het zo'n enorme geestelijke armoede. Misschien ligt het aan mij. Nou, dat soort dat sound. valt wel mee. Het, het is de manier ja, waarop je waar, ja, maar het is uh, iets uh, de manier waarop je het uh, maakt. Dat, uh, de manier waarop je het uh, het hoeft niet monotoon uh, te zijn. Uh, de, ze kunnen dat op een, uh, op een bepaalde manier kunnen ze het zo maken... Dat, het, dat er toch wel degelijk afwisseling in zit. En dat hebben wij toen hier gemerkt uh, okay, op, die, nou, uh, op die donderdagavond... dat zij hier met TL-balken en mm -hmm. weet ik allemaal wat uh, lichtbakken kwamen ze aanzetten. Het was een, op zich best een hele leuke... Ja, maar om, om, om, om tegenwoordig op te vallen moet je wat ja, raar, raar doen. Moet, dat ja, dat moeten ze doen. Met ja, ja, het is natuurlijk... Ja, alles is al een keer gepazierd. Ja, ja. Nee, nou, Vandaar dat je concita Worst... Bij het uh, ja, muziekfestival ja. tegen Kijk, vrouw. Vrouw. Ja, ja, ja, Jij hebt helemaal nou, gehaald. Over uh, gender shit gesproken. <laughs> een vrouw met een baard. Ja, ze heet Concita Worst. En ze had een baard. En onder de in je staart. Ja. Sint en Piet. <laughs> nou. Nou. Ja, hebben we nog, uh, nog een stukje muziek, uh, Ger? Want dan, ja, dan kunnen dan we ik, uh, de uh, top 10 uh, doen. Ja, dat is een goed plan, jongens. Ik ga even kijken wat ik heb. Ehm... Uh, ja, ja, jongens, ah, ja, ja, ja, ja. ja. Ja, ja, wat, wat gaan ik we dan doen? Ja, ik vind dit nog wel, doen we dit nog een keer. Dat is namelijk een heel mooi liedje. Ja, zeker, ja hoor. Oh ja, is dat uh, bruine uh, Bruin de Bono met Mary J. bono. Nee, ja. dat is uh, Witte Bono <laughs> met tomatensaus. <laughs> <laughs> is it getting better? Or do you feel the same?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 Ja, maar dat is die mooi, hè? Ja, dat is mooi. Uh, ja. ah, ik, uh, <laughs> ik heb er niks meer aan toe te voegen. Want als die, uh, wat ik hoorde net iets over witte bonen en tomatensaus. Maar ja, toen hij op, toen hij op vakantie uh, ging naar het zuiden, toen kwam hij weer terug. Dat is bruine ja, ja, precies. Bono. <laughs> weet je hoe ze hem noemen als hij in zijn tuin werkt? Nou, wat dan? Tuinbono. tuinbono. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> uh, goed, uh, mensen. Dit is wel uh, weer uh, tijd voor het volgende, want... We zitten weer aan de tijd. Dit is g oh. Top 10! Ja, dat, uh, dat, dat zijn die bruine Bono's. Uh, ja, die, die, uh, die bruine Bono-rakkers. Uh, uh, uh, uh, uh. Hey, Joost, de tien uh, bizarre anticonceptiemethodes van vroeger. Oh! Ja, dat uh, ja. had je niet verwacht dat ik uh, nee. dat ja, je, dat uh, daarmee uh, zou komen. GG, uh, hey, ik ben nou. heel benieuwd. Nou, op 10 staat de citroen. Citroen, anticonceptie? Ja. Okay. Vroeger dachten ze dat uh, citroen. Uh, uh, dan moesten ze even de, de, voor de seks. Even een sponsje met citroen in de, in de muts. In en dan, de, in uh, de of voor op je leuning? Nee, voor de muts. Ja. Voor de muts. Oké. Nou, dan, waren ze, uh, dan dachten ze dat de spermatoïden nou daarmee uh, uh, oh, okay. zouden sterven. Ja, nou, maar, nou, snap ik ook. Dat is oh. niet helemaal waar hoor. Nee. Nee. De, nou, snap ik ook het woord zuurpruim. Ja, misschien komt de daal vandaan. Ja, Je weet het, jij weet het niet, hè? He? Nou, nee, dat was wel nee. scherp. Nee. Ja? Ja. Hey jongens, op negen, de oude Grieken, wie anders, gebruikten gouden en zilveren pessarium... in de vorm van kapjes die voor de seks in de vagina van de vrouwen werden geplaatst. Althans, de kapjes gingen nog net iets verder tot in de baarmoeder. En dan kon het... Ja, ze waren ja. verkrijgbaar in verschillende kleuren. Zo ja. kende de Romeinen het roodkap. Het toxic shock syndroom, waarmee het metaal giftige stoffen afgaf. was een ander groot gevaar. Dus het was niet uh, helemaal uh, voor nee. zonder. Uh... Nou, dan heb je ook nog in het verleden hadden ze de Coca-Cola douche. Dat op uh, acht. Ik zou hem op één zetten, maar oké. Okay. Uh, ja, op kleine schaal. met deze. Met de, de, de, de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Uh, was er zoiets als de Coca-Cola-douche. Op kleine schaal werd deze methode okay. toegepast. nadat nou, bekend werd geworden dat cola spermacellen konden doden. Mm. Toen in 2008 op de Universiteit van Harvard... een experiment werd ondernomen om dit wetenschappelijk te bekijken... kwam erachter dat uh, sommige soorten cola inderdaad sperma konden doden... maar al uh, soms binnen een minuut... Mm. Dus dat drink je dan, hè? Ja, lekker dan. We ja, hebben um, nog twee minuten. We hebben ja. nog zeven, uh, zeven feiten. Ja. Op uh, Arabie... zeven katoen. Ja, lekker dan. Ja. Nou, ik weet ook niet waarom. Nee. Ja, werd, uh, uh, even kijken. De, de, de wol of katoen werd gemixt met honing en schors van de acacia boom. En vervolgens werd het goedje in de vagina gebracht. <kuggen> nou, en dan dachten ze ook dat het... Uh, op Zou uh, op uh, zes darmen. Nou, dat zijn eigenlijk uh, gebruikt... Sch schapendarmen. Ja. Schapen heeft varkensdarmen, goede ja. darmen. Maar de Britten hebben dat verfijnd, hè? Die ja. hebben toen besloten om het schapen eerst weg te halen. <laughs> Goed, ja. vijf! Vijf, de wilde peen. En waarom wil de peen? Nou, dat uh, is ook, uh, moet ook uh, ingebracht worden. En dan uh, wordt het uh, eitje ook niet bevrucht. Mm. Dus uh, het moest acht uur na de, na de bevruchting worden ingebracht. Het werkte ook wel degelijk, al stond bekend... om de meest vreselijke bijwerkingen. Vrouwen werden misselijk, het uh, leek aan vergiftiging te lijden. Nou, enzovoort. Op vier, de wezel mm. nou, nou, de ballen van een wezel... Uh, die moet je dan uh, worden ingepakt. Poedert en als douche gebruikt. 50 begrijp, seconden begrijp, nog. Niet helemaal, Op drie, smitswater. Wat is smitswater? Henk Jan Smits? Je nee. Nee. Nee. heeft er niks mee te maken, Dat is een vrouw in een ah, loodfabriek. Ja. Nee. En twee? Twee, de krokodillenpoep. Ach. Krokodillenpoep met een beetje honing erbij... ...en de boer wat plakkerig te maken, beter in de vagina. Was een effectief middel. Nou, ja. En op één ja, en en okay. kwik. Kwik. Dat is ook niet heel erg gezond, waar? volgens mij. Oh, ik... Nee, daar ga je haren van uitvallen. Nou, dat, niet alleen je, haren, nou, ik je uitvallen. Uitvallen. Ja, ja, het Ik, denk, ik denk dat je helemaal Ja, Het is wel leuk voor zo'n kale kano. Ik denk helemaal ja. Jeet. <laughs> yeah. yeah. Het is er wat allemaal. Nou ja, dat is een... Uh, het was, uh, het ja. was geen uh, goed, goed idee, nee. deze, deze quick uh, methode Het nou, dus moet uh, ook kwik uh, nee. zijn nu. Want ja. uh, het kwik begint, begint op te lopen als het gaat om...